Heel leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw C W Tijdens het laatste uur van jou zie je it. Behind the Wheels of Steel, Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Zometeen een uur lang Nonstop stop in de mix. DJ JK. Let the rain come down. I won't be taking shelter. Will you come with me onto this outskirts shelter? <laughs> <laughs> Ik wil nog een bisschen tanzen Kom schon, Alter, het is toch nog niet zo so spät Lass ons nog een bisschen tanzen Nein, man, ik wil nog niet gaan Ik wil nog een bisschen tanzen Kom schoon, Alter, het is toch nog niet zo so spät Lass ons nog een bisschen tanzen Kom, Charlotte, natte, is toch nog niet zo so spät. Lass ons nog een bisschen tanzen. Nein, man, ik wil nog niet gehen. Ik wil nog een bisschen tanzen. Kom, Charlotte, natte, is toch nog niet zo so spät. Lass ons nog een bisschen tanzen. Yeah. And... Two more, two more, two more. Je luistert nog steeds naar het geluid van jouw CFM Zandvoort. See it, keier door je speakers. Tot Terry versus Proc and Fitch, something going on. Een moddervette release op Stealth Records. Gedraaid door DJ JK. En ja, ik kijk naar de klok. Nog minder dan 5 minuten. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen van jullie. Maar ja, niet zonder te zeggen, tot volgende week. Tot see it. En natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. En wie weet komen we jullie wel ergens tegen op een van de feesten die we in de See It Party Kite hebben gehad. Namens Dennis, zeg ik. Ciao!